Ook morgen rijden er nog geen Vira-treinen van Amsterdam naar Brussel. De NS besloot vanmiddag om geen Vira's meer te laten rijden nadat het plaatwerk onder drie hoge snelheidstreinen beschadigd raakte. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk, maar waarschijnlijk zijn grote ijsbrokken de oorzaak. De NS raadt reizigers naar Brussel aan om in ieder geval morgen via Roosendaal te reizen en vanaf daar worden extra treinen en bussen ingezet. De rest van de dienstregeling is morgen weer normaal. De afgelopen dagen reden er minder treinen vanwege het winterweer, maar morgen rijden ze allemaal weer. De operatie van het Algerijnse leger om een einde te maken aan de gijzeling... van tientallen medewerkers van een gasveld van BP is voorbij. Dat zegt het Algerijnse staatspersbureau. Volgens de staatstelevisie zijn vier gegijzelden omgekomen. Twee Britten en twee Filipijnen. Een ziekenhuis zegt dat er dertien mensen gewond zijn geraakt... onder wie zeven gegijzelde medewerkers. Het Algerijnse leger was urenlang bezig met de bevrijdingsactie. De Algerijnse minister van Informatie zei eerder... dat er veel terroristen zijn gedood en dat er ook gegijzelden zijn omgekomen, maar hij noemde geen aantallen. Op verschillende plaatsen zijn mensen vandaag gaan schaatsen op open water... ook al is het ijs volgens de schaatsbond KNSB nog volstrekt onbetrouwbaar...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 De stroomstoring in Noord-Brabant is voorbij. Vanavond zaten 27.000 huishoudens twee uur lang zonder stroom. Volgens netbeheerder in Exis ontstond de storing om kwart over zeven... doordat in een elektriciteitsstation in Uden een transformator was uitgevallen. Volgens een woordvoerder was er geen sprake van rook of brand. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor de transformator uitviel. Door de problemen in Uden zaten ook huishoudens in Grave, Zeeland en Schaik zonder elektriciteit. De overheid houdt vaak niet genoeg rekening met de persoonlijke situatie van burgers bij het innen van schulden. Dat stelt de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer vanavond in het programma Zembla. De ombudsman zegt dat de overheid vaak geen regie heeft. Zo kan het gebeuren dat verschillende overheidsinstanties tegelijkertijd schulden innen bij dezelfde persoon.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 voor misdaden tegen de menselijkheid. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest geeft, heeft vanavond het openingsconcert gegeven van zijn jubileumjaar. In november bestaat het gezelschap 125 jaar. Het orkest heeft internationaal een grote naam opgebouwd. Het Concertgebouw Orkest werd in 1888 opgericht als onderdeel van het Concertgebouw dat in hetzelfde jaar opende. In 1951 gingen de organisaties uit elkaar, maar het gebouw in Amsterdam bleef de thuisbasis. In zijn lange bestaan heeft het orkest maar zes chefdirigenten gehad. Het weer veel bewolking. In het oosten en zuiden valt lokaal wat mot sneeuw en het vriest licht tot matig. Morgen bewolkt en het blijft een paar graden onder nul. De oostenwind trekt aan waardoor het kouder aanvoelt. In het weekend kan het vooral in het zuiden gaan sneeuwen. In het noorden schijnt de zon het meest. Dit was het NOS Journaal.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 Stop de plofkip bij Albert Heijn en Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Volgens de New York Times zal Lance Armstrong in het interview... dat straks om drie uur wordt uitgezonden, instorten en in huilen uitbarsten... wanneer hij zijn dopinggebruik opbiegt. Oprah heeft dus haar zin. Tot later natuurlijk blijkt dat hij daar ook een pilletje voor heeft geslikt. Goedenavond, welkom bij het Oog van Donderdag. In 1982 kwam ik voor het eerst in Mali en ik was meteen betoverd. De muziek van Bamako, de imposante moskee... en de kleuren van de jurken van de vrouwen op de markt in Djené... De vibrerende rivierhaven in Mopti. Ik was op slag verliefd op het mooiste en fijnste land van Afrika. Arm Mali dat veranderd is in een chaos... die zich nu dus uitstrekt naar zuid algerije en zelfs naar het hart van Europa. Want als gevolg van de gijzeling in zuid algerije die weer in direct verband zou staan met de oorlog in Mali... zei de Britse premier Cameron zijn Rijkhalsen tegemoetgeziene... Europa-speech in Den Haag morgen af. We gaan het er zo meteen allemaal uitgebreid over hebben. Een andere oude liefde is Adele Bloemendaal. Maar daar gaat het gelukkig veel beter mee. Ze werd afgelopen vrijdag 80. En dat wordt onder meer gevierd met een programma van Paul Groot, Sanne de Vries en Adele's vaste pianist Martin van Dijk. Ik zag gisteren een try-out. En Paul Groot en Martin van Dijk zijn zometeen hier. En we stellen alweer een nieuw Kamerlid aan u voor. Zometeen na onder meer het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 17 januari. De hele dag was er dus de spanning hoe het af zou lopen bij het BP-gaststation in Algerije. Zeker na het opduiken van een videoboodschap van de gijzelaars. Met Gods wil krijgen wij onze zin. We zullen met onze geweren van ons laten horen. Het Algerijnse leger zou de gasinstallatie van BP vanuit de lucht aangevallen hebben... met vermoedelijk veel doden tot gevolg. Een Britse diplomaat heeft ook niet zo'n hoge pet op van het Algerijnse leger. In mijn military is het is leger een competent uh, military force... maar highly competent by de standards van Noord-Afrika... Uh, niet by de standaarden van de best van de best. De Ogerijnse minister van informatie wil niet heel veel details kwijt, maar laat wel weten dat het leger niet anders kon dan aanvallen. Ni negociation, ni chantage, ni répit, dans la lutte antiterroriste. Onder de doden is zeker één Brit. Reden voor premier Cameron dus om zijn Europa-speech morgen in Amsterdam af te zeggen. We face a very bad situation. It is a very dangerous, a very uncertain, a very fluid situation. And I think we have to prepare ourselves for the possibility of bad news ahead. En ondertussen gaat in buurland Mali de opbouw van een Frans leger verder. Op de luchthaven van Bamako komt een nieuw toestel aan een gigantisch groot transportvliegtuig. Een Antonov. Hier kan je in een half flatgebouw gebouw volgens mij in, uh, in opbergen. En zeker helikopters. Hij is gepolst en gevraagd, zou de Cotumbi zeggen. En hij wil het graag worden. Minister Akkermans, sorry, en minister Dijsselbloem van Financiën. Die is in de race voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Al houdt de Tweede Kamer er rekening mee dat de functie ook nog aan zijn neus voorbij kan gaan. De benoeming van een voorzitter van de Eurogroep heeft een uh, haast net zo mysterieuze procedure als de verkiezing van een paus in de Sixtijnse kapel. En als Dijsselbloem het wel wordt, zijn er ook vragen... omdat hij dan vaak weg is. Wie brengt dan in Nederland de schatkist op orde? Wie zorgt ervoor dat wij hier een stabiele bankensector hebben? Het paradepaadje van vliegtuigbouwer Boeing, de Dreamliner... wordt wereldwijd aan de grond gehouden na aanhoudende problemen. Die internationale vloegsicherheid reageert op een zwischenval gestern in Japan. In einer 787 der All-Nippon Airways... was rauch entstanden, waarop die machine noodlanden moest. Of het nu kinderziektes zijn of ontwerpfouten... ...maar het vliegverbod voor alle Dreamliners is bijzonder. De laatste keer dat echt een hele vloot aan de grond gezet werd, was 1979. Over kinderziektes gesproken, de vira heeft opnieuw grote problemen. De snelle trein naar Brussel is kapot. De NS denkt dat het winterweer de oorzaak is. Er rijden nu langzamere treinen en bussen. Tot ongeloof van de reizigers. Wij komen te laat, of wij komen niet. Of je moet overstappen, of ze zijn onvriendelijk. Het is altijd iets. En wat hebben we allemaal een koorts en een jeuk de laatste dagen? Wat willen we graag schaatsen? En wat is het ijs nog dun? Kijk, hij is er al doorheen. Nou, dan weten we al dus dat het uh, nog niet dik genoeg is. Normaal gebeurt het sneeuwvrijmaken op de 800 meter baan met bezems en sneeuwvegers. Maar het ijs is nog te dun en daarom wordt er hier een helikopter ingezet. Het ijs golft hier gewoon nog en uh, ja, dat is gewoon een teken dat het nog verschrikkelijk dun is. De wedstrijd werd na 45 ronden gestaakt omdat het ijs te slecht was. Er zaten zoveel gaten in het ijs dat het onderliggende asfalt zichtbaar was. Het moet eerst sterk genoeg zijn... En dan kun je pas praten over de Nelvestenentocht. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen hoort u ook altijd al bij ons. De krant is gelezen door Ewout de Jong. Wat minister Plasterk wil gebeurt al lang in het noorden van het land. Ouders worden meteen betrokken bij de aanpak van jongeren. die hun eerste stapjes zetten op het criminele pad. Dat schrijft Trouwmorgen. Als een jongere voor de zoveelste keer met de politie in aanraking komt. krijgen in de noordelijke provincies hun ouders een brief van de burgemeester. In die brief worden ze op de hoogte gesteld van de streken van hun kind. en ze worden uitgenodigd voor een gesprek op het stadhuis. Volgens burgervader Kronen van Leeuwarden. werkt het goed. Hij merkt dat ouders, maar ook hun kinderen denken. Oei, als de burgemeester ons erop aanspreekt, dan moet het wel erg zijn. De NS is nu helemaal de weg kwijt met de FIRA. Die woorden zijn afkomstig van de Telegraaf. Vandaag werden vanwege gebreken alle Vira's uit de dienstregeling genomen. NS zegt geen idee te hebben wat er aan de hand is. Een reizigersclub voor een beter OV vindt de FIRA de miskoop van de eeuw. De NS kocht voor ongeveer 300 miljoen 19 van deze Italiaanse wrakken, zegt een woordvoerder. En kan er nog niet eens drie laten rijden... Door de vorming van ijsblokken raakt de onderkant van de vira zwaar beschadigd. De Italiaanse treinen zitten gewoon slecht in elkaar, is de conclusie van deskundigen in de Telegraaf. Want de Franse Thalys rijdt over hetzelfde traject en heeft nergens last van. Een andere trein-ergenis staat in de Volkskrant. ProRail is een stap dichter bij het oplossen van een van de grootste ergernissen van treinreizigers overvolle fietsenstallingen. Een proef met een detectiesysteem in Groningen, Utrecht en Zutphen was zo succesvol dat het systeem op grotere schaal wordt ingezet. De proef bestond uit de plaatsing van sensoren in de stallingen. Beheerders krijgen daarmee veel nuttige informatie. Zo kunnen ze precies zien in welke vakken nog ruimte is en dat kunnen ze ook aan de gebruikers vertellen. Ook het probleem van de weesfietsen is zo opgelost. Fietsen die nooit meer opgehaald worden... heeft de beheerder van de stalling snel in de gaten. De dagen zijn geteld voor de piraten voor de kust van Somalië... die optimistische woorden zijn van het AD. Zondag gaat voor het eerst een hypermoderne NH90-helikopter mee... met een nieuwe piratenmissie. Aan boord van het toestel, infraroodcamera's en een enorme radar... waarmee piraten op kilometers afstand te zien zijn. Piloten spreken van de Porsche onder de helikopters. Vliegen in het imposante toestel gaat bijna vanzelf, schrijft het AD Liris. De NH90 is trouwens de opvolger van de Lynx, een model uit 1976. En inderdaad, één zo'n toestel moest in 2011 achterblijven in Libië... na een mislukte evacuatiepoging van de Nederlandse marine. Schuurtjes in Oost-Nederland zijn een prooi voor zitmaaierdieven. Dat is nieuws in Metro morgen. Dieven in het gebied rond de snelweg A1 in het oosten van het land... hebben het ook voorzien op fietsen, motorzijzen en bladblazers. Die snelweg is handig voor de criminelen om snel weg te komen. En in de regio's waar de dieven op strooptocht gaan... is het lang niet altijd gebruikelijk de schuren af te sluiten. De politie waarschuwt bewoners in het oosten... dat ze hun schuurtjes beter moeten afsluiten. Verder krijgen ze ook het advies om apparatuur aan de ketting te leggen maar een zitmaaier met een ketting stevig aan de schuur verankerd, dan is een stevige schuur ook wel handig. Anders rijdt zo'n dief gewoon weg natuurlijk. Met schuur en al. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En wellicht ook na de nieuwsmorgen over de milde griepepidemie... waar al sprake van was, want uit cijfers vandaag... blijkt dat de griep zich nu over het hele land heeft verspreid. We spreken van een epidemie wanneer 50 op de 100.000 mensen er last van hebben. Wij hebben even zitten rekenen en dan kom je dus in totaal op 8500 Nederlanders die nu uh, de griep zouden hebben. Aan de telefoon heb ik dokter Ted van Essen, tv-dokter van Omroep Max. Goedenavond. Goedenavond. 8500 Nederlanders, is dat niet een beetje weinig om van een epidemie te spreken? Nee, dat klopt niet. Um, dat betekent dat 50 van de 100.000 mensen bij de huisarts komen met griep... Ja. En um, er zijn wel vijf keer zoveel mensen die uh, griep hebben, maar niet naar huis uit gaan. Ja. Dus je zit al sowieso vijf keer uh, hoger. Vind ik nog niet veel. Nou, 42.000 42 is ja, dat dan ruim. Precies. Maar het getal is inmiddels 108 op de 100.000. Dus dan zit je alweer twee keer zo hoog. Ja. Dus dan zit je zo op de 90.000, 95.000. Oké. Okay. En dan hebben we het over mensen die deze week griep hadden toch? Hoe lang, hoe lang duurt zo'n epidemie eigenlijk ongeveer? Meestal een week of acht. Dus als je dat nou af doet. Dan zit je, nou even vlug rekenen, ergens 700.000, 800.000. Ja. En dat is ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking. Okay. Dat is ongeveer wat een milde epidemie doet. Als de stijging nog wat doorgaat naar uh, bijvoorbeeld 150 op de 100.000... dan zijn het aantal, is het aantal dus nog hoger. Dus dat kun je nu nog niet voorspellen. Je weet niet wanneer het top bereikt is. Nee, maar goed, het is toch een, een, een respectabel aantal. Zaten we er een beetje naast met die 8500. Kan ik er nog iets aan doen om het te voorkomen? Om het niet te krijgen? Ja, het vaccineren is eigenlijk een beetje te laat. Dat had u eerder moeten doen. Hmm. Uh, maar maar dat, als, helpt, dat helpt ook niet, heb ik wel eens gehoord. Dat helpt uh, zeker heel goed. Maar okay. bij ouderen ongeveer voor 50 procent. Maar omdat er zoveel mensen griep is er toch nog een flink aantal mensen dat beschermd wordt. Hmm. Uh, het is overigens zo dat het CBS nu al geconstateerd heeft... dat de eerste weken van dit jaar meer ouderen zijn overleden... dan in dezelfde periode vorig jaar. Hmm. Dus uh, het is toch wel een flinke griep. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, dokter Ted van Essen. Michael Kiwanuka was dat, al get along. Ja, de hele dag dus werd het nieuws beheerst door de gijzelingsactie... op een gasinstallatie van BP in zuid algerije We hoorden het net in het nieuws, de Algerijnen hebben laten weten... dat ze de gijzelingsactie hebben beëindigd... en dat er maar vier gijzelaars zouden zijn omgekomen. Toen dat nieuws een uurtje geleden bekend werd... sprak ik meteen met Bertus Hendricks van instituut Klingendaal... en vroeg hem of ook dat het laatste nieuws was dat hij had gehoord. Nou, ik heb eerder nog berichten gehoord van veel meer doden. Maar ja. dat wordt dus nu eh, kennelijk gecorrigeerd. Er zouden wel minstens elf eh, van die eh, Al-Qaeda-strijders eh, gedood zijn. En eh, ja, de getallen die, van 35 die gaan nu terug naar... Eh, Soms naar zes, en andere weer naar, naar, naar vier. Maar uh, het is duidelijk dat er doden gevallen zijn onder de gegijzelden en uh, ook onder de, de aanvallers. En uh, dat de actie nu is afgelopen, maar dat er ook, zou ook 600 gegijzelden zijn bevrijd. Het geeft aan van de omvang yeah. van de actie ondernomen door deze groep van uh, de leider Mochtar, uh, Ben Mochtar. Ja, want wat, wat weten we eigenlijk van die groep? Jij, jij, je zei net al uh, Al-Qaeda-mensen. Weten we dat? Wat, wat weten we van de mensen die dit gedaan hebben? Nou, het, zijn, uh, het is een Algerijnse groep. Het is een oude bekende, Mugtaar Ben Mochtar die uh, in, in, vroeger in Afghanistan uh, gevochten heeft zich later aangesloten bij het uh, verzet, uh, de islamitische opstand... Uh, en wel bij het meest uh, gewelddadige en moorddadige uh, groep... namelijk de gewapende islamitische groep, de JIA. Mm -hmm. Dat was die een van de leiders. Van. Uh, dat is, uh, plaats, heeft allemaal plaats van in die bloedige burgeroorlog in de, in de 90-jarigen, waarbij volgens sommige cijfers zelfs 200.000 mensen zijn uh, omgekomen. En uh, nou die, uh, die, die opstand die is een opstand... omdat de verkiezingen werden uh, afgeschaft door de Algerijnse regering van die tijd. Uh, die, uh, die is uiteindelijk militair verslagen door het regime. Ja. Uh, en, uh, en via een soort amnestieregeling zijn de belangrijkste leiders... die zijn, hebben zich gewoon neergelegd bij hun nederlaag. Maar een kleine groep... Uh, die, uh, waar ook die Mokhtar, uh, Ben Mochtar uh, hoort. En dat is dus later geworden de Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Mm -hmm. uh, de Acmi of Akim, wel, welke afkorting je wilt gebruiken. Uh, die is uh, door blijven gaan, maar voornamelijk in, uh, in het zuiden, in, in de woestijn. In de gebieden die heel moeilijk door uh, gezien de omvang uh, van het gebied... Uh, en de dichtbevolktheid heel moeilijk gecontroleerd kunnen worden... door de centrale regering. En ja. Deze groep uh, die is verantwoordelijk uh, voor deze actie. Ja. En dat is dezelfde eh, Al-Qaeda in de, in de Maghreb, die ook in, in Mali als een van de belangrijkste groepen wordt genoemd? Is dat precies dezelfde ja, groep? Ja, ja, ja. goed. Dat, dat, de, de, de, de, formeel heb ik begrepen, heeft de, deze eh, Mochtar, met Mochtar, zich juist afgescheiden van uh, die uh, islamitische, die ACMI, uh, in, uh, die, die ook onderdeel uitmaakt van de groepen die in, in Mali vechten. Dat is de ACMI, dat, is, uh, ja. uh, dat zijn de, de, uh, die Ansar uh, zo'n groep van uh, Tuaregs uh, die uh, de, zich aangesloten hebben daarbij. En er is ook nog een groep die heet uh, de, de, de Groep voor Uniciteit en uh, Jihad in, in West-Afrika. Ja. Dat zijn de belangrijkste groepen die daar in Mali vechten. Maar ik heb de indruk, heel sterk, dat dit uh, een soort surfen is op die uh, acties in Mali. Want hij uh, claimt... Uh, dat dit dus de actie is, het antwoord waar ze voor gewaarschuwd hebben van yeah. de Franse yeah. optreden in, uh, in Mali. Ik heb gisteren al gezegd, ik ben daar heel erg sceptisch over. Want de, kijk, de olieinstallaties en de gasinstallaties in Algerije, die worden ontzettend goed bewaakt. Want er zijn eerder in het noorden van Algerije ook pogingen geweest om buitenlandse oliemaatschappijwerkers om die te ontvoeren. Dus die, die hebben een ongelooflijke uh, uh, bewaking. Dus dat wordt niet zomaar geïmproviseerd in één of twee dagen. Uh, maar maar uh, dat maakt voor het politieke effect ook weinig uit. Want zij claimen het. En de propagandavictorie is op dat moment voor de groep... die dat geloofwaardig in de, in, de, in de ogen van heel veel Algerijnen, Afrikanen... en andere mensen die mogelijk gaan sympathiseren. Uh, dus uh, die, ja, die, die, die boodschap die komt over. Ja, ja. Um, en dan even de optreden van het Algerijnse regime. Uh, het was vandaag toch ook wel het uh, bericht... dat de Engelsen en de Amerikanen nogal kwaad waren over de manier... Waarop ze daar hebben ingegrepen. Minister van de uh, uh, Algerijnse minister van Informatie zei ja, uh, dat is bekend dat wij zo, uh, on, zo opereren. We onderhandelen niet, we tonen geen genade en we laten ons niet chanteren door terroristen. Is dit inderdaad de gebruikelijke manier om de Full Force in te gaan? Ja, ja, nee, uh, Algerije is altijd keihard. Uh, ze hebben altijd het standpunt gehad van uh, onderhandelen, dat is het begin van het einde. Uh, dat doen we niet, wat ook de, de prijs is. Uh, wij grijpen in. En ja, en als dat uh, dan uh, leidt tot noden, ja, dan is dat uh, heel betreurenswaardig. Maar dat is de prijs. Ze hebben ook altijd veel uh, kritiek gehad op Westerse landen... die uh, onderhandelden met uh, gijzelnemers en die dan gingen betalen. Hè, want ze zijn een van de meest vooruitgeschoven kritiekasten geweest, zal ik maar zeggen, van deze politiek. Dat houdt het in stand. Dat moet je absoluut niet doen. Maar ja, de afweging voor Westerse regeringen zijn natuurlijk anders. Want daar zitten hun onderdaan die daar gegijzeld zijn. En daar is toch de prioriteit, laten we het leven van de gijzelaars... voor alles proberen te redden. Ja. En daarom zijn ze dus ook boos. Ja, en, en wat verwacht je nu? Ik bedoel, je zegt. Ik, ik geloof eigenlijk niet dat dit nu een directe reactie op Mali is. Want daarvoor uh, is het gewoon te moeilijk om zoiets te doen. Maar verwacht je nu dat we dit soort acties uh, de komende weken meer gaan zien? Nou ja, het is natuurlijk wel een inspiratie voor die eh, groeperingen, de andere gedeelte van eh, Al-Qaeda in de Maghreb. Eh, en, en die, die, die, die, die uh, radicale Torex, uh, die uh, de, de seculiere toerrechts... aan de kant hebben geschoven, die ook in opstand waren. Uh, en uh, die, die zullen zich daardoor geïnspireerd voelen. En uh, ik denk ook dat daar nog uh, bij komt dat uh, de aanvankelijke uh, succes van de Franse troepen om de opmars naar Bamako te stoppen... Eh, toch ook weer minder duidelijk is dan aanvankelijk werd gemeld. Want ja, er zijn heftige gevechten gemeld ja. rond Diabali en zo. Dus eh, het heeft alle gevaren dat dit een weer langere operatie zou kunnen worden... dan de Franse lief is. En eh, ja, dat zal natuurlijk zo'n actie als deze... Eh, die zal in ieder geval eh, de andere strijders... ook al is het dan een andere groep, eh, inspireren... om te zeggen, nou ja, laten we nog even volhouden. Oké, okay. Bertus Hendriks, dankjewel. Graag gedaan. En ik praat hier in de studio verder met Arjen van der Horst... onze correspondent in Engeland, maar nu dus even hier. Want ja, Arjen, eerder vanavond opeens het nieuws... dat premier Cameron zijn... Speech die hij morgen over Europa zou houden. Uh, heeft afgelast. in verband met die uh, gijzeling. Um, het klinkt wrang en het kan nog veranderen, want er was later ook weer een bericht van de uh, Algerijnse geheime dienst. die zou hebben gezegd dat er dertig slachtoffers onder de gijzelaars zijn gevallen. maar laten we het even houden bij dat laatste bericht. dat het er misschien maar vier zouden zijn, waaronder twee Engelsen. Wat ik zeg het klinkt wrang, maar is dat dan eigenlijk niet een beetje te weinig om zo'n speech af te zeggen? Laten we vooropstellen dat de Britten dit heel serieus namen. Gisteren kwamen ze al in een spoedzitting bijeen... van het kernkabinet, de zogeheten Cobra-meeting. Hmm. Toen hadden ze al besloten om uh, ook speciale Britse eenheden... van het leger vrij te maken voor een uh, speciale reddingsactie. Hmm. Natuurlijk wisten ze toen nog niet wat er vandaag zou gebeuren. Nee. Om terug te komen op je vraag... Ja, je moet een beetje voorzichtig zijn, ja. maar het ja. komt hem niet slecht uit. Om de volgende reden... De, he de hele aanloop naar deze toespraak, hè, de lang verwachte toespraak over Europa... Ja, die is erg chaotisch geweest. Dit is al de vijfde keer dat Cameron uh, hem heeft uitgesteld. Het zou eigenlijk afgelopen zomer beginnen. Toen zou het september worden, toen oktober. En zo ging het maar door. Hmm. Ook nu heeft hij weer geblunderd eigenlijk. Want het zou niet vrijdagmorgen plaatsvinden maar komende dinsdag. Maar ja, de Britten waren even vergeten... dat dit een hele belangrijke herdenkingsdag was... waarin de Fransen en Duitsers het Elysee-verdrag herinneren... waarin ze 50 jaar verzoening herdenken. Nou, dat was een grote dag in Berlijn. De Bondsdag werd vrijgemaakt voor een speciale bijeenkomst. Merkel had afgelopen zondag tegen Cameron gezegd... als je dan die speech houdt... Ja, dan zouden we dat als een, als een diepe belediging ervaren... En toen ineens dus het bericht, wel al weken rondzong... dat het dinsdag zou zijn, dat het ineens naar vrijdag ging. Maar ja, opnieuw gaat het weer niet door. En we weten ook niet uh, wanneer het wel gaat plaatsvinden. Nee. Ook de locatie, want dat wordt wel interessant. Want het was de beurs van Berlagen. Ja. En de Britse regering had het tot op het laatste moment geheim gehouden. Wij wisten het wel, maar we mochten niks zeggen. Toen werd het vanavond... En vandaag, hebben we hier braaf gehouden. Bekend. <laughs> nee, het werd vandaag bekendgemaakt. Okay. En, dat, en dat, dat werd dus ook openbaar. Mm. Ja, dus als ze het volgende keer weer in Nederland gaan houden... vraag ik me af of ze weer die plek gaan uitkiezen. Want ja. dat was echt vanwege veiligheid dat ze ja. het geheim wilden houden. En wat wint Cameron daar nou mee? Want hij zal die speech toch een keer moeten houden. Hij, zijn situatie wordt steeds moeilijker... want hij schept wel heel veel verwachting met die speech. Hè. We weten eigenlijk niet wat hij gaat zeggen. Het enige wat we weten is dat hij een oude belofte wil nakomen. Uh, dat uh, hij een nieuwe, lossere relatie met, met, met de Europese Unie wil creëren. Ja. Hij vindt dat Brussel te veel invloed heeft, te veel regels... Hij zegt, wij willen meer bevoegdheden uit Brussel terug eisen. Daarover gaan we onderhandelingen met, met onze Europese partners. Nou, die resulta het resultaat van die onderhandelingen... wil ik dan uiteindelijk voorleggen aan de Britse kiezer in een referendum. Ja. Dat is het idee, maar welke eisen hij gaat op tafel gaat leggen... Dat weten we nog steeds niet. Maar hij loopt ook het risico dat in de tussentijd steeds meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Ik las net bijvoorbeeld dat Obama nu alweer tegen hem gezegd heeft... wij willen graag een sterk Engeland in een sterk Europa. Van alle kanten wordt hij aangevallen. En ja. Je zag ook het debat gisteren, het vragenuurtje. Dat is normaal zo altijd rumoerig. Dit was wel heel erg een hele harde botsing tussen de oppositie en de regering. Uh, hij hij staat ook met de rug tegen de muur. Ja. Uh, hij heeft een hele onrustige, arp, conservatieve achterban. Euroceptici die uh, steeds invloedrijker worden. Sommigen die ook zeggen... Ach, Cameron, je, je gaat niet te ver. Wij willen, wij willen nog verder. We willen een, een referendum in or out. Tegelijkertijd zit hij in een coalitie met pro-Europese liberaal-democraten die helemaal geen zin hebben in de nieuwe relatie. Hm. Geen zin hebben in een referendum. En hij, daar moet hij ergens een middenweg zien te vinden en tegelijkertijd ook nog eens de Europese partners te vriend houden... want die ja. heeft hij ook weer eens nodig. Dus hij heeft, hij, heeft, hij heeft de regie over dit debat, dit hele belangrijke Europadebat... heeft hij wel kwijtgeraakt. Ja, en uh, dan komt zo'n gijzingsactie er nog eens doorheen. Als dan morgen inderdaad blijkt dat het betrekkelijk meevalt daar in Algerije, krijgt hij dan weer iedereen over zich heen? Ik, dan zal er ontzettend veel gespeculeerd worden in de Britse media... waarom hij het heeft gedaan. Zou er dan niet misschien wel een opportunistische daad zijn geweest dat het hem eigenlijk wel heel goed uitkomt... dat hij iets meer tijd creëerde om zich voor te bereiden op zijn belangrijke speech. Arjen van Oost, dank je We gaan meteen door met een uh, ander onderwerp, namelijk <laughs> Spanje. Granada, uh, hier in de studio verslaggever Bart van Hattem. Jij woont de helft van het jaar uh, in, uh, in Granada. Ja, dat klopt. Uh, en het uh, boeiende nieuws van vanavond is dat deze Spaanse stad... besloten heeft om een plein te gaan vernoemen... naar de in 2002 overleed, overleden liedzanger van de... Engelse groep, de klees. Joe Strummer. Nou, is het, is, het is geen plein, maar een straat. En uh, hij zou die straat gaan krijgen in een arbeiderswijk van Granada, uh, El Thaydin. Ja. Dat is een wijk waar uh, heel veel uh, rockconcerten zijn gehouden de afgelopen dertig jaar. Een wijk die echt bekend staat om... Uh, de liefde voor de hard rock. Aha. En uh, 2000 mensen willen Joe Strummer uh, ja, eren. En, 2000 Spanjaarden? Of? 2000 bewoners van die wijk. Okay. Uh, echte hard rock fans, uh, punk fans, die uh, ja, uh, Strummer een uh, eer willen bewijzen door een straat naar hem uh, te vernoemen. En doen ze dat vaker in Spanje? De straat een naar popsterren? Niet, niet zo snel. Uh, in Granada zijn wel wat straten vernoemd naar beroemdheden, maar uh, bijvoorbeeld uh, Washington uh, Irving, uh, een schrijver die ooit in het uh, Alhambra zat om daar een boek te schrijven, heeft een, uh, heeft een straatnaam gekregen. Verder is het niet echt gebruikelijk. Natuurlijk wel uh, Spaanse dichters, uh, schrijvers en af en toe ook muzikanten. Uh, maar een, een, een buitenlander, uh, uh, Joe Strummer... dat is echt uh, uh, uniek en uh, zeer opmerkelijk. Nou, toch wel een grote eer dus voor uh, Joe Strummer. Uh, hij, hij kan het zelf helaas niet meer meemaken van de Clash. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het volgende nummer... waar we nu naar gaan luisteren, The Clash, met Spanish Bombs. Benito, yes, a Gwena, oh, oh, yeah, yeah, oh my god, that's thought Spanish bones yes, the Gil is Benito, yes, the Gwena, oh my god, that's all Spanish weeks in my pisco casino, the Peter Fighter. Just to get up. Oh my God, it's all Spanish bombs. Just to get met Spanish Bombs. Deze week introduceert onze Haagse redactie vijf politieke talenten uit de Tweede Kamer. Kamerleden waarvan u meer gaat horen. Al was het maar omdat wij ze hier in de uitzendingen van Met het Oog op Morgen gaan volgen. En omdat deze vijf talenten het komende jaar een paar keer in onze uitzending met elkaar in discussie zullen gaan. Zaterdagavond doen ze dat voor de eerste keer. Eerder stelden we u voor aan Stientje van Veldhoven van D66, aan de SP'er Arnold Merkies en aan Mark Verheijen van de VVD. Joost Vullings in Den Haag, goedenavond. Ja, hallo Chris. En wie ga je vandaag aan ons voorstellen? Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. En waarom? Ja, nou kijk, als je nog voor je dertigste financieel woordvoerder bent... van een grote regeringsfractie als uh, de PvdA... in tijden van een economische crisis, dus je bent echt een blikvanger... en je bent tegelijkertijd ook nog aan het promoveren... ja, dan ben je eigenlijk ongezien, in mijn ogen, al een grote lent. En je bent dan ook nog eens uh, op die post neergezet... door een bij tijd en wijle enorm irritante slimmerik en bedweter Diederik Samson. <laughs> ja, dan moet je toch echt wel wat in je mars hebben. En, ja. en daarnaast, en dat is ook wel iets persoonlijks, ik vind het gewoon wel fijn als ik met een politicus spreek, en dat, dat kan een Kamerlid zijn of een minister... dat ik, als ik zo iemand spreek, denk, die kan wat. Of die is heel erg slim. Dat, dat vind ik wel fijn. Als ik het idee van, als ik erop klop en er komt alleen maar een hol uit de huid. Dat vind ik toch wat lastiger. Nou, en, bij, en bij Henk Nijber hoef je er absoluut niet bang voor te zijn. Hij komt van het ministerie van Financiën. Nou, die ambtenaren, terecht of onterecht, staan in Den Haag al bekend... als de slimste jongetjes en meisjes van de Nederlandse publieke dienst. Mm -hmm. En daar was hij dus al voor zijn dertigste coördinerend beleidsmedewerker. Kijk aan. Ja. En, en daarnaast is het ook zo, in deze economische crisis eh, word je ook als parlementair journalist geregeld, geconfronteerd met ingewikkelde financiële vraagstukken. En dan kan hij het uitleggen. Ja, en ik ben redelijk economisch onderlegd, maar Kamerleden die je dan gewoon eventjes kunnen helpen en het kunnen uitleggen echt dat je het echt snapt en het kunnen uitleggen... Nou, dat, daar, daar ja, worden wij als parlementaire journalisten al, al snel een beetje verliefd op. Nou, ik, ik weet niet, eigenlijk niet eens of daar nog wat aan toegevoegd moet worden... maar toch hebben wij alle talenten ook laten doorlichten... door hoogleraar Wim Voermans. Uh, en jullie hebben de talenten vervolgens zelf gesproken. Dat klinkt zo. Ik maar 30 jaar oud, bijna gewoon jong... Uh, zit al wel al elf jaar in de politiek werd op zijn negentiende gekozen in de Provinciale Staten van Groningen. Financieel Dagblad noemde hem een soort uh, springerig, maar uh, zeker financieel meesterbrein. Hè? Dus de, de kwaliteit uh, snelt hem werkelijk vooruit. Heel jong, is aan het promoveren ook, uh, daarmee bijna klaar heb ik begrepen, op een proefschrift over de hervorming van de sociale zekerheid. Ik denk wel heel graag mee over hoe je, nou ja, en in zo'n tijden van crisis waar we toch pijnlijke maatregelen moeten nemen. Hoe je dat uh, verantwoord doet, hoe je dat eerlijk doet... zodat iedereen, iedereen zal het merken, hè, de gevolgen van de crisis... maar dat dat op een eerlijke manier gebeurt. En hoe je ook perspectief houdt op groei... Hè, dat we ook nog uh, nou ja, vooruitgang blijven creëren. Dus investeren in onderwijs, blijven investeren in duurzaamheid in deze tijden... de financiële sector weer dienstbaar maken. Dat zijn echt punten de, waar wij ons voor inzetten. En dat bij elkaar is uh, nou, best een moeilijke puzzel soms... maar ik denk dat we dat met uh, het regeerakkoord goed uh, voor elkaar hebben gekregen. Het punt is wel natuurlijk... dat die die een hele grote schoenen stapt. Um, Paul van der Tang, uh, Ronald Plasterk... die waren heel erg goed in um, het duiden... van wat de politieke keuzes zijn... die komen na een economische of financiële analyse. En dus dan moeten politieke keuzes nog gemaakt worden. Um, dat is een valkuil wel eens voor economen. Dat ze zeggen, van nou dit is de analyse, het kan maar één kant op. Dat konde, uh, Zeker Plasterk kan dat ontzettend goed om dan duidelijk te maken... wat dan nog de politieke keuzes zijn. En voor zo'n jong Kamerlid zal dat best heel ingewikkeld zijn. Ik ben nu politicus. Hè? Ik ben econoom, dat blijf ik ook. Maar ik ben ook politicus. Dus ik heb uit te leggen uh, welke keuzes wij hier maken. En, en nou, Er zijn best pijnlijke keuzes in het regeerakkoord gemaakt. Maar uh, uh, ik denk dat ze echt eerlijk verdeeld zijn. En dat we het ook vooruitgang blijven creëren. En dat is toch, ja, zo kom je sterk en sociaal door de crisis. Dat zal moeilijk zijn de komende jaren. Maar ik, uh, ik sta daarvoor. En dat heb je als financieel woordvoerder ook te doen. Bij Henk Nijboel komt uit Groningen, is daar heel herkenbaar. Het daar zijn achterban zitten en kan daar ook snel mee schakelen. Nou, binnen de Partij van de Arbeid ben ik een, uh, ben ik een redelijk bekend uh, gezicht in Groningen. Maar ik ben niet uh, wereldberoemd uh, daar. Maar ik denk wel dat ik wat uh, bekender word. Uh, wat wel duidelijk is geworden is dat mensen uit Groningen... maar ook uit uh, Friesland en ook uit Limburg... graag op iemand uit de eigen regio stemmen. En dat ja. hebben ze ook, ook bij deze verkiezingen gedaan. En uh, dat vind ik ook goed. Hè. Ik verdedig ook... Nou, had u ook veel voorkeurstemmen uit het noorden van het land? Nou, uh, bijna 6.500 voor. Uh, nou, dat is niet gek voor een beginnend dus, dus Nee, dat vond ik uh, een enorme steun. En ik denk ook... Dat daar ook belangrijk element in zit van. Nou ja, we vinden het belangrijk dat iemand die weet hoe het in Groningen is. Ik heb inderdaad in de Provinciale Staten gezeten. Ik ben er geboren en uh, getogen. Uh, nou ja, dat hij die probleem ook meebrengt. dacht u niet, over een paar jaar keer ik misschien wel terug op financiën als minister. Want ik ben inmiddels ja, talent van het oog. En die mensen die komen heel ver, namelijk. Dus ja, wie weet. Nou, ik, ik ben hier nu. Uh... Vier maanden, uh, geloof ik, Kamerlid uh, nu. En dat probeer ik echt zo goed mogelijk te doen. En uh, we zijn voor vier jaar gekozen. Dat ga ik eerst eens vier jaar proberen. Uh, zo goed als ik dat kan uh, te doen. En het ik is niet al... aan de orde, zegt u dan? Nou, nee, het no, no, no, is, is nog lang niet aan de orde. Sterker nog, het komt misschien wel nooit aan de orde. Dat het zou toch wel mooi zijn... Nee, ik ga echt uh, nu, en daar ben ik mee bezig... gewoon goed Kamerlid zijn, goed financieel woordvoerder. Uh, die banken uh, dienstbaar proberen te maken. Goed uit de eurocrisis proberen te komen. Sterk en sociaal door de crisis. Dat is wat ik uh, nu doe, waar ik vo me volledig voor inzet. En verder ben ik echt nergens anders mee bezig. Nou ja... Niets dan lof voor Henk Nijboer? Of zijn er, of zijn er ook nog wat uh, minpuntjes, Joost? Ja, ja, zeker. Kijk, de kwalificatie is eigenlijk... hij is jong en briljant. Maar dat jong is hem ook echt letterlijk aan te zien. Henk Nijboer heeft een heel jong uiterlijk. Ik zou mijn moeder bijna horen zeggen... ach, wat een, wat een schattige jongen is het toch? Ach, kind. Ja. ja, precies. En ja, dat klinkt natuurlijk lullig. Dat geeft dat zo'n soort uiterlijk geeft je minder gezag. Minder politiek gewicht. Dus ja, uh, ja, je bent wel slim, maar toch nog een beetje snotneus. Dus mijn advies aan hem is... veel te hard werken. <lacht> Laat werk staan. Oh. Ja, veel te hard werken, buitengewoon ongezond leven. En dat, nou, in de hoop dat hij snel verouderd en wat tekening in zijn gezicht krijgt. Dank je wel, Joost. Het is allang weer afgelopen met de Praagse lente...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 Ja, en ik ga nu toch door dit prachtige nummer heen praten... want we willen toch wel heel graag ook over Adele Bloemendaal spreken. Nog dinsdag gaat de voorstelling Adele in première... een dubbelportret van Adele Bloemendaal. Gemaakt door Paul Groot en Sanne Wallace de Vries... en door Martin van Dijk. Een hommage aan Bloemendaal, net 80 geworden. Ik zag gisteren een try-out en hier in de studio zijn Paul Groot... en Martin van Dijk, welkom allebei... Paul, um, zingt dit liedje in de voorstelling. Ja. Dit was een heel belangrijk liedje he, voor Adèle bloem, dan, of niet? Ja, zeker. Ja, ik zing het dan in een andere versie. Uh, uh, Zij was dik bevriend met Hugo van Mond, Frans. Een travestiet die een hele ruige versie hiervan zong. Heel rauw. Mm -hmm. Iets hoger tempo. Maar, uh, ja. Het is een, een, een mooi nummer, een heel politiek geëngageerd nummer. En daar wordt ook heel goed op gereageerd in de zaal, mensen. Ja. Uh, ja, het was, het, het was een van de kippenvelmomenten gisteren, dat, uh, dat voelde je. Maar jij, Martin van Dijk, jij bent jarenlang de vaste pianist geweest. En componist, van, veel. En ja. componist van uh, Adele Bloemendaal. Maar dit was heel belangrijk voor haar, dit liedje. Of? Ja, dit soort stukken. En vooral omdat ze toen op een gegeven moment haar eigen vorm ging kiezen. Maar nog even ter aanvulling. Uh, makers waren ook van dit programma Jan Boestel en, en mede Maas Maurik, ja we maar zeggen. Maar, ze begon toen die solo's en dat begon met Adela's Keus. En later hebben we de shows uh, Korte Broek. En... Maar toen was ze echt uh, dat tijdperk van die. de tijdperk voorbij, ja. maar zeggen. En de, en, de, en, de, en de carnavalsdingen voorbij. En toen wou ze dus werkelijk, werkelijk uh, de dingen met zeggingskracht doen. Ja, en dat, de... die, die, die, die lijn in haar carrière, daar komen ze meteen geval. Want die laten jullie zien in de voorstelling. Ja. Het was jouw idee, deze voorstelling. Waarom ja. moest er een monument voor haar opgericht ja, worden. Er zijn meer grote comediennes in Nederland. Waarom ja, moet Adela de Bloemensdal een, een, nou, een, een Ik, voorstelling ik, hebben. ik natuurlijk, hey. Omdat ik, dat ik 30, 30 jaar geleden met de, ben begonnen te werken met mm -hmm. die solo-shows. En, en dat, ik het, dat ik het echt een, een formidabele comedienne vind. En, en absoluut uh, internationaal, bij wijze van spreken. Mm -hmm. en, uh, en zo geweldig goed en... Uh, dat ik dacht, dit moet nu gebeuren. En we deden toen het special voor Opium in november 2010. En je zag hoe, die, hoe, dat, hoe dat ging werken. En toen dacht toen heb ik Sjaak Kleuters in eerste instantie gebeld. Sjaak, we moeten dat gaan doen. We moeten dit opzetten, want zo meteen dan, uh, komt misschien iemand anders op het idee. En wij, uiteindelijk hebben wij altijd die shows gemaakt. Ja. Dus ik vind dat we dat moeten, moeten gaan doen. Ja. En uh, Paul, hoe, hoe zat dat voor jou? Je vertelt in uh, de voorstelling een verhaal... dat je als uh, jong uh, artiestenmaatje uh, bij, uh, bij Adele op bezoek gaat. Ik geloof dat je 22 was of 23. Ja, zoiets, ja. Um, was, werd ze toen je groot voorbeeld? Of was ze dat al? Of is ze dat? Of... Um, ik kende haar materiaal, wat ze toen in het theater deed... eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk pas later gekomen... toen ik weer een, een cd toegespeeld kreeg van een vriend. Toen ontdekte ik pas wat voor geweldige nummers ze maakte. Ik kende haar voornamelijk... Um, van als de vrouw met een lach aan de kont. die ja. uh, het stralende middelpunt was in allerlei comedies. waar ik er uh, weergaloos goed in vond. Maar toen ontdekte ik dus pas die cabaretteske kant. Die, uh, die, die, haar neus voor literaire teksten. En uh, die gekte. Dus dat is later gekomen. en ik heb een inhaalslag gepleegd. pas met, uh, met DVD's. Toen de, de verzameld DVD van de gekken uitkwam. die heb ik uh, toen gekocht. Ja. Dus toen ik er hiervoor gevraagd werd. Uh, heb ik me was echt helemaal uh, doordrenkt met al haar materiaal. Ja, ja. Want jij kende er eigenlijk alleen van de, of vooral van de eerste periode carrière. Jullie leggen dat uit, hè? Destijds. Dus het, ja. ja, ja wat, wat, wat, haar... wat schetst die ontwikkeling even in een grote lijn <coughs> uh, van toen... Adelis carrière. Oh, het, uh, zij is natuurlijk um, um, begonnen met uh, de cabaret in Amsterdam en daarna heeft ze voor televisie al met Rob Tauber hele bijzondere dingen gemaakt. Ja. Uh, een soort Bob Royens-achtige regisseur was dat die experimenten deed. Mm. die ook haar in de artistieke richting duwde. Um, en daarnaast ging ze natuurlijk. Uh, een citroentje met suiker en daarvoor Schapen te Vijf Poten doen. En daar werd ze echt de volksartiest. Daar werd ze echt heel volks, uh, ja. volksartiesten, heel, heel bekend en beroemd. Dus toen kwam dat, dat artistieke een beetje op een lager pitje. Ja. Staan. En toen werd het zelfs Carnaval, hè? laten we ja. daar even naar luisteren. Ja. We kwamen uit de kroeg, ik denk de vloer die loopt wat schuin. Er stond een hele grote paarse kro krokus in de tuin. Ik was misschien het spoor een beetje bijster, want in de ladder lag die dode wester. Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over het doen en begin maar bij het begin. En met zo'n appartig geur, geur, geur. Ja. Allerlei en allerhand, hand, hand. Want we lopen weer in ons land. Ja, <lacht> um, gisteravond begon de zaal meteen mee te klappen bij dit onderdeel van de show. Maar Martin van Dijk, eigenlijk, eigenlijk had ze hier zelf heel weinig mee, hè? Nou, dat moet je niet helemaal zeggen. Want, ik, ze vertelde vorige week nog, uh nog een verhaal over wat heb je gedaan, Daan, zou maar zeggen. En toen ze kwam die tekst tegen. En dat stuk van Dr. Hans P. En ze legde dat toen de tijd voor aan Gerrit de Brava. Ja, Met ja, het ja, fotogram. Ja, ja. Van, uh, zetten we dit op. Want ze het ze heel graag doen. Want het was natuurlijk anti-carnaval bij wijze van spreken. Het was uh, bizar. Ja, nee, maar laat ik zeggen, bij maar, alles wat erbij hoorde. Bij, dan wat erbij ze bij hoorde, over, dat wat erbij hoorde, natuurlijk. Maar dat was natuurlijk, ja, het Drie keer per dag. Het was natuurlijk heftig. Ja. Ja. En dat was, maar dat was ook de carrière van veel van die mensen in die tijd. Ja. Ja. Het geld halen. Ja. Maar Paul, het is een van de gespletenheden... die ook in de voorstelling duidelijk wordt van ja. Adele. Hè? Ja. De, die, die volkskant en, en daarna die omslag naar de grote shows. Meer het literaire cabaret. Ja. Is dat een soort gespletenheid die, die jij herkent? Ja. Nou, je moet, ik, ik zie mij niet op een, op een biljart een carnavalsliedje zingen. <laughs> Absoluut niet. Nee, ik denk dat, ik je dat, dat, dat, dat ze ermee worstelde met die gespletenheid. Of had ze vrede met beide kanten? Ik denk dat ze vrede heeft met beide kanten. Hmm. Dat vind ik ook bijzonder aan haar. Dat, die, die, het zijn die uitersten, maar die verenigt ze in zich. En ze vraagt zich ook niet af. Uh, dat is zo, dat accepteert zij. En dat was aanvankelijk wel voor Sanne en mij uh, een, een puzzel van hè, wat, wat een wonderlijke vrouw was dat het allemaal tegelijkertijd bestaat. En Sanne had, had ze veel meer het uh, standpunt van... ja, dat is gewoon zo, zo is zij. Zij is dat vat met tegenstrijdigheden, dat hoef je niet op te lossen. Hmm. Een andere tegenstrijdigheid is dat ze leefde voor uh, het theater... en, en uh, er alles voor deed, tot, tot en met de plastische chirurgie toe. Maar ze vond het ook verschrikkelijk om te toeren. Daar, daar zit een mooi nummer wat jullie samen doen. Daar hebben ja. we ook een fragment van. Maar, maar je moet op tijd, tijd vertrekken, want jou roept de plicht. Al zie jij het zonder in al licht. Hellevaart, Hellevaart, hagel op het dak. Hellevaart, Hellevaart, Jezus wat een vak. Niet genoeg benzine, maar waar is een tankstation... anders Een Spaal ingehaald? Dat. De Adele heeft dit zelf bedacht en aangezwengeld... en Jan Boerstoel aan het werk gezet Aha. en Martin, die, die muziek heeft gemaakt. Wij waren bij haar bezoek geweest en dat heeft het een en ander bij haar opgerakeld. En toen is dus Martin en Jan gestold dat dat nieuwe nummers er moest komen. Het gaat echt over haar ervaringen met de toeren. En het is een, een, daar een, een overdreven versie van. tot het een soort Napoleon. Maar nou, is het overdreven, op. Martin van Dijk? Is het overdreven? Nou, overdreven. <laughs> dus hij, bij, het, het, het, haar voorstel was nog veel, veel overdrevener hoor. Ze had het eigenlijk liever gezien dat het ne, de terugtocht van Napoleon was geweest. met alle gruwelijkheden onderweg. En dan uiteindelijk, dat die kwam die aan bij de, bij de schouwburg van Maastricht. <laughs> dat, bedoel, dat had eigenlijk moeten gebeuren. Ja. Dus het is iets. iets uh, Iets dichter, minder, bij, huis dichter bij huis gebleven, ja. wat dat betreft. Ja. Want je, er, zit, er zit in de voorstelling, ik, ik, ik herkende allemaal uh, dingen die ik dan ook in, in interviews van haar lees. De anekdotes die ze vertelt met meningen. Jullie, jullie interpreteren ook bepaald gedrag van haar. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie veel met haar gesproken? Of, uh... Nou, We hebben ons eigenlijk voornamelijk gebaseerd op heel veel interviews. Ja. Um, ook met het idee, uh, alles wat zij zelf ooit prijsgegeven heeft in interviews, dat, is, uh, dat, dat, dat terrein mag je gebruiken, zeg maar. Want het is ook nog wel iets, iemand die leeft nog. Die, ja, uh, zeker, ja. Uh, ja, ja daar heb je, je de hele tijd gebruikt, maar dat is voorkomen ongepast, ja. Ja, dus ja. Het, uh, je moet er ook een beetje kies mee omgaan. Uh, ja. de, kun je kunt niet alles maar hinein interpreteren, zeg maar. Nee. Maar um, komt ze volgende week kijken? Ja, dat jaar, is zeker, zeker de bedoeling, ja. Ja, ja. Ze is enthousiast, dus uh, ja, ik dacht aanvankelijk, uh, ik moet het nog zien. Maar <laughs> het gaat echt gebeuren. En is dat spannend? Als Heel spannend, ja. ja. ja Sowieso absoluut. is een première natuurlijk een allernachtmerrie. Maar als ook uh, degene die uh, speelt uh, op je vingers gaat zitten kijken... dat is nog erger. Ja? ja, we zijn natuurlijk heel bang dat ze dat die, die kraaienlach laat horen... op het moment dat, dat niemand anders lacht. Of dat ze met klapperende deur Met de klapperende deur niks. Je schaduw het, ziet verdwijnen daar. Zo'n zo contour uh, ja. het licht in ziet lopen. Ja, nou ja, ik, uh, ik kan absoluut natuurlijk niet voor haar spreken... want het gaat over haarzelf. Het lijkt me ook heel raar om daarnaar ja. te kijken, trouwens. Maar ik heb uh, genoten in ieder geval. Dankjewel, uh, wel. Ik wens jullie veel succes volgende week bij de première Paul Groot. En Martin van Dijk. Dank je. Hartelijk bedankt. Het is vijf voor twaalf. En Paul Groot blijft nog even zitten. Want ik heb nog een andere vraag uh, voor jou. Over de Amerikaanse komiek Jerry Seinfeld. Dat wil zeggen over iets wat hij zegt over het werk. Want uh, hij heeft tegenover de New York Times bekend dat hij soms wel twee jaar schrijft. aan een grap. Dat vindt hij zelf ook wel lang. Even luisteren. It's a long time to spend on something that means absolutely nothing. But that's what I do. That's what people want me to do. Is spend a lot of time, uh, wastefully. So that then I can then waste their time. <laughs> Ja, hij zegt. Ik vind zelf ook wel heel erg veel tijd, twee jaar, om, om aan iets wat eigenlijk helemaal niks voorstelt. Maar goed, daar betalen mensen mij nou eenmaal voor om dat soort dingen te doen. Um... Al groot. Twee jaar schrijven aan een grap, dus dat, uh, <laughs> ja. kan je je er iets bij voorstellen? Dat is mij nog niet gebeurd. Nee, hij maakt natuurlijk stand-up. Dus ja. hij, hij maakt routines. Hij maakt, het zal niet één grap zijn geweest... maar echt wel een, een onderwerp wat hij op een stand-up manier behandelt waarschijnlijk. Ik heb zelf niet het interview gelezen, maar dat, ik vermoed dat hij dat bedoelt. Hmm. En dan gaat het heel erg om uh, de opbouw daarvan... en het, het indruppelen van de informatie die een luisteraar nodig heeft... om de grap te snappen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je heel lang blijft veilen... aan uh, hoe gradueel komt die informatie erin. Wat doe jij dat ook? Uh, ja, maar we moeten het allemaal veel sneller doen. Wij bij, Koevnoen, bij ja. Wij werken uh, uh, op de actualiteit. Dus uh, wij werken een, een volle avond aan, aan een scriptje van een paar minuten. En dan de volgende dag herschrijven we het met elkaar. Maar dat, uiteindelijk schrijven wij een uur of acht of zo... aan, uh, aan een sketch van drieënhalf minuut. Dus het moet allemaal snel gebeuren. Um, Sorry, wat was je vraag? Nou ja, of je het zelf ook wel eens gedaan had, maar daar heb je eigenlijk geen antwoord lang, op gegeven. zo lang. Ja, <laughs> nee, die tijd was niet. Dus als Plinim Janka, die hebben bijvoorbeeld een uh, sketch van mij uh, weer hernomen. een aantal jaren later. En toen zeiden ze stof het nog eens af, kijk nog of we het nog. En dat ja. heb ik toegedaan. Dan. Okay. dan, dan, dan... Dat is het langst wat ik ergens aan gewerkt heb. Oké. Okay. Hartelijk dank, Paul Groot. Dit was uh, met het oog op morgen van uh, deze donderdag. U weet het, straks om drie uur begint het eerste deel van het interview van Oprah Winfrey met wielrenner Lance Armstrong. Langs de lijnverslaggever Gio Lippens zal naar kijken. En op Radio 1 verslag doen van de hoogte- en de dieptepunten. En morgen is er weer een oog met Thijs van der Brink. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Stel, u organiseert een prachtig publieksevenement. Maar hoe komt u aan dat prachtige publiek?